Kerken moeten uitgeprocedeelde asielzoekers erop wijzen dat ze terug moeten keren en hen daarbij helpen. Dat zegt minister Leers. Hij vindt dat kerken geen illegalen moeten opvangen en valse verwachtingen moeten wekken. Hij deed zijn oproep bij het in ontvangst nemen van 12.000 handtekeningen, waarmee de protestantse kerken geprotesteerd worden tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Bij de nieuwe protesten in Rusland tegen het bewind van president Lukashenko... ...zijn volgens mensenrechtenorganisaties tegen de 400 mensen opgepakt. Gisteravond werd nog gesproken van zo'n 150 arrestanten. Er waren protesten in de hoofdstad Minsk en in tien andere steden tegen Lukashenko... ...die het land met harde hand bestuurt. Net als bij eerdere demonstraties toonden betogers met ritmisch handgeklap ...hun afkeer van het bewind. Amsterdamse ROC-scholieren hebben steeds vaker torenhoge schulden... Jongeren die zich bij de speciale budgetspreekuren op de ROC's melden, hebben gemiddeld een schuld van 8700 euro. Blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Amsterdam. Het zijn vooral Blink-Blink schulden, geld dat is uitgegeven aan smartphones en merkkleding. De politie in Friesland heeft een dronken bejaarde aangehouden die met een gangetje van 50 km per uur over de snelweg bij Herenveen reed. De man van 77 heeft twee processen verbaal gekregen. één voor gevaarlijk rijgedrag en één voor het rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is ingenomen. Het weer, steeds meer stapelwolken en vooral in het noorden wat buien. Het is een graad of 20 aan zee en 24 in het zuidoosten. Morgen opnieuw een aantal buien en het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A32 Leeuwarden Meppel wordt gecontroleerd tussen Heerenveen en Meppel. En op de A79 Maastricht-Heerle tussen Maastricht en Heerle. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fuck Sing the fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still. Be See <laughs> you,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 Feel so insecure